Ik zal ook een korte samenvatting geven van de preek in het Nederlands. We hebben de vorige keer gesproken natuurlijk over de zomer. En wat natuurlijk de zomer met zich meebrengt aan verdorvenheden. En wat zich meebrengt aan het verlaten van heel veel zaken van het geloof. Zo zien wij mensen die het gebed verlaten. Zien wij mensen... Die hun hijab afdoen, zien wij mensen die geen aandacht meer hebben voor het boek van Allah subhanahu wa ta'ala. Mensen die de voorschriften van hun profeet niet meer in acht nemen. En dat is natuurlijk een ziekte waar wij mee jaarlijks toch wel één keer te maken krijgen. Maar er is geen ziekte of er bestaat een medicijn ervoor. En ik heb gezegd: een van de belangrijkste zaken: waarin ieder. Aandacht aan moet geven. Is namelijk het indelen van zijn tijd. Dat men zuinig dient te zijn op zijn tijd. Dat men moet leren omgaan met zijn tijd. Het tijd beste mensen. Is een geschenk van Allah subhanahu wa ta'ala. Het is iets wat jij in je bezit hebt. En daar moet je goed mee omgaan. Tijd is waardevoller dan goud. Zoals ik heb gezegd. Als wij met z'n allen bijeenkomen. En proberen deze dag terug te draaien, dan lukt het ons niet. Deze dag, voor sommigen is het natuurlijk een verlies geweest. En voor anderen is het een winst geweest. Afhankelijk van wat zij hebben gedaan. En daarom geeft de profeet te kennen in de overlevering, dat wat betreft twee gunsten, twee geschenken van Allah subhanahu wa ta'ala, heel veel mensen verliesleidende zijn. En hij noemde deze twee zaken. Hij zijn namelijk gezondheid en vrije tijd. Gezondheid en vrije tijd. De meeste mensen, als ze gezond zijn... in plaats van hun gezondheid ten dienste te stellen... ter beschikking te stellen van hun Heer... en het aanbidden van hun Heer, wat doen ze ermee? Dan gebruiken ze hun gezondheid om juist verderfelijke zaken te verrichten. En als mensen vrije tijd hebben, in plaats van deze tijd te besteden aan het leren van de Koran, leren van je geloof, het aanbidden van je Heer, gebruiken ze juist deze tijd in zaken die haaks staan op het geloof, die juist het geloof bevechten, die juist een aanleiding zijn voor jou om geregistreerd te staan bij je Heer als een vertorven persoon. Dus we moeten leren omgaan met de tijd. Wij moeten invulling geven aan onze tijd. En dat zijn heel veel zaken. Waarmee men invulling kan geven aan zijn tijd. Ik heb er een aantal genoemd. Het eerste wat wij moeten doen. Is dat wij ervoor moeten zorgen. Dat ook al gaan wij op vakantie. Dat we daar op zoek gaan. Naar zittingen van kennis. Dat we naar de moskeeën gaan. De moskeeën bezoeken. Een dagdeel besteden aan het reciteren van de Koran. Stilstaan bij de verse van Allah. Ik zeg niet tegen jou. Dat je niet jezelf mag vermaken. Dat je geen tijd ...voor jezelf mag nemen, dat zeg ik niet. Dat mag best wel. Maar, ik zeg daarnaast... ...geef ook en ieder zijn recht. Zoals jij jezelf haar recht geeft... ...geef ook Allah subhanahu wa ta'ala zijn rechten. Geef je medemensen hun rechten. Geef je vrouw haar rechten. Geef je kinderen hun rechten. En zo het. Daarnaast heb ik gezegd... ...een van de belangrijkste dingen... ...die men niet moet doen... ...is omgaan met slechte mensen... Als jij merkt dat een persoon geen interesse heeft voor het geloof. Daar op je vakantieoord. Hij is niet geïnteresseerd in het bidden. Hij wil niet naar de moskee gaan. Hij heeft alleen maar oog voor de verdorven zaken. Dan is het aan jou om die, om die persoon onmiddellijk te verlaten. Zoek juist de mensen op die jou aanmoedigen in jouw geloof. De mensen die jou sterker maken in jouw geloof. Dat is wat je moet doen. En ik verbaas me altijd over één zaak. Werkelijk zijn. De ouders die vaak hier in Nederland heel erg zuinig zijn op hun kinderen. Als zij eenmaal in Marokko zijn of ergens anders. Dan hebben zij geen aandacht meer voor hun kinderen. Absoluut niet. Hun kinderen mogen weggaan wanneer ze willen. Terugkomen wanneer ze willen. Ze zijn de hele nacht weg. Ze slapen de hele dag. Ze gaan alleen maar om met de slechtste mensen die er bestaan. En hij schijnt niet geïnteresseerd te zijn in zijn kinderen. We hebben verantwoordelijkheid die wij dienen na te komen. En ieder van ons, zo zegt de profeet zoals ik heb gezegd in de overlevering, <lacht> iedere ieder geborene wordt geboren met witra. Oftewel, er is sprake van een natuurlijke aanleg. Wat betekent dat? Deze persoon of dit kind is klaargemaakt, gereed gemaakt om de islam aan te nemen. De islam zit in hem, vanaf het begin. Maar hij zegt vervolgens, het zijn de ouders, de omgeving, die zo'n persoon doet afdwalen van het pad. Dus de ouders, als je ziet dat het kind afgedwaald is, weet dat de ouders tot een bepaalde hoogte verantwoordelijk hiervoor zijn. Ze hebben ook een aandeel daarin. Zonder meer. Ook zegt de profeet. En ieder van jullie draagt een verantwoordelijkheid. En hij zal onder, ondervraagd worden over die verantwoordelijkheid. De vrouw heeft een verantwoordelijkheid binnen het huis van haar man. En zij zal ook ondervraagd worden over die verantwoordelijkheid. En zodoende. De tijd die ons gegeven is, stelt niks voor in onze ogen. We doen er niks mee. Maar als je kijkt naar onze vrome voorgangers. Ik geef je alleen maar een voorbeeld. Die mensen die zouden wensen... Ze hebben hun hele leven gevuld met aanbidding. En toch wensen zij dat na de dood zij verder kunnen gaan met het aanbidden van hun heer. Wat natuurlijk niet kan. En Junaid, rahmatullahi aleyh, deze man toen hij op zijn sterfbed lag. Hij lag te sterven, Hij begon te bidden. Hij zei, ik praat niet normaal als iemand ziek is of zo doen. Dan moet hij, maar ik heb het over de zakkaratenmoot. De doodstrijd is aangebroken. En toch begint hij te bidden. Het gebed te verrichten. Waarom? Omdat hij natuurlijk zijn hele leven heeft toegewijd aan het aanbidden van zijn Heer. Dus zijn laatste momenten zult hij ook besteden aan het aanbidden van zijn Heer. Iemand die de hele, zijn hele leven heeft toegewijd aan het liggen op strand, of aan het kaarten, of weet ik veel wat allemaal. Op het laatste moment zou hij geen kracht hebben, zou hij niet de energie hebben om nog het gebed te verrichten. Maar hij wel. Toen zeiden de mensen om hem heen, nu. Is het nu de tijd om dit soort zaken te doen, zeiden ze. Vragende, nu. Je bent aan het doodgaan. Toen zei hij, op dit moment wordt mijn boek dichtgegooid. Zijn boek van zijn verdiensten wordt op dit moment dichtgegooid. Ik wil nog ervoor zorgen dat dit gebed van mij nog een aantal gebeden opgenomen worden in mijn boek. Dat ik het vind op de dag er zo is. En een ander die was vastende. En hij was aan het sterven. Hij ligt te sterven, subhanallah. Ze zeiden tegen hem, drink water. Hij zei totdat de zon onder is gegaan. Dan pas. Hij wil niet zijn aanbidding verbreken, wilt hij niet. Al gaat hij dood. Maar zijn vasten neemt hij mee. Hij wil ervoor beloond worden, subhanallah. En een ander die begon te huilen. Ze zeiden tegen hem: Waarom huil je? Om welke reden? Hij zei tegen hun: Ik werkelijk, het enige waar ik spijt van heb, is dadelijk. als de mensen die vasten aan het vasten zijn, ik mij niet meer tussen hun bevind. En als de mensen die bidden aan het bidden zijn, ik mij niet meer tussen hun bevind. Dat is mijn enige zorg. Dat is het enige. Voor die mensen is ook het daad van aanbidding. is op een bepaald moment een soort wat, een lekkernij geworden, hè? Dat hebben wij nog niet bereikt. Maar die mensen hebben dat al bereikt. Lekker, Hij kan alleen maar tot rust komen als het gebed is aangebroken. En dat is ook een bewijs voor. De profeet toch, we kennen het allemaal, de overlevering. Toen hij tegen Bilal zei van, ja Bilal, erichna biha. Hij zei, oh Bilal, breng ons rust middels het gebed. Met andere woorden, ga den verrichten. Breng ons rust. Daar zitten we de hele tijd op te wachten. Onze mensen, ik word vaak aangegeven, onze mensen willen zo snel mogelijk af van het gebed. Hij komt als laatste binnen, gaat als eerste weg. En als hij in het gebed staat, dan denkt hij alleen maar van: wanneer houdt die imam op, zodat ik weg kan gaan? Maar zo waren die mensen niet, subhanallah. Mijn beste broeders en zusters, echt waar een advies, een broederlijk advies richting iedereen. Want ik zie dat heel veel mensen iedere zomer alles achter zich laten. Geen aandacht meer hebben voor de voorschriften. De mensen die zo goed bezig waren, lessen volgen, hoofddoek dragen, hun gewaad dragen, gebed bidden, noem het maar op. Ineens veranderen zij in duivels, billen. Ze zijn alles vergeten. Hij wil niks meer horen over het gebed. Niks meer horen over het geloof. Dat doet pijn. Werkelijk. De tijd is jullie gegeven. De zomer is jullie gegeven. Benut het goed. Geef er aandacht aan. Aan die zomer. Gebruik het in jouw voordeel. Niet in je nadeel. Kijk niet naar de meerderheid van de mensen. Want sommigen die zeggen ja, maar iedereen ligt op het strand. Kijk niet. Allah zegt in de Koran een prachtige vers die ik heb aangehaald. Hij zegt: Als jij de meerderheid van de mensen zal volgen, dan zullen ze jou doen afdwalen. Zegt Allah zegt. Dus het zit hem niet in de meerderheid. Kijk niet naar de meerderheid. Kijk naar de waarheid. Waar is de waarheid te vinden? En altijd zeg ik tegen jou, kijk niet naar de mensen om je heen, maar kijk naar de mensen die je voor zijn gegaan. Onze vrome voorgangers, hoe zij waren. Eentje werd een keertje gevraagd, werd tegen hem gezegd van, stop, ik wil even met je praten. Hij zei, ik stop alleen als jij erin slaagt om de zon te laten stoppen. Mijn tijd is goud waard. Die mensen in die tijd hadden hun dag zodanig ingedeeld dat er geen plaats meer was voor andere dingen. Aanbidden van hun heer. Onderwijzen van anderen. Heeft de Koran. Het leren van de Koran. overpeinzen van de verzen van Allah subhanahu wa ta'ala. En ga zomaar door. En ga zomaar door. En ga zomaar door. Dat is alles wat ze de hele dag deden. Ze hadden geen tijd voor andere zaken. Absoluut niet. In tegenstelling tot onze mensen. Ik hoef jullie niet te vertellen. Die houden zich met de meest onzinnige zaken bezig. Praten over onzinnige zaken. Zitten de hele dag in de café. urenlang, Uren. Dat is het ergste. Je komt ochtends langs. Dat zie je soms ook. Als je op vakantie bent ook al vier. Als je naast een café woont, sommige figuren, je komt langs ochtends om 7 uur. Hij zit daar. Je komt langs om 12 uur s'nachts als je de isa hebt gebeten. Nu, zo laat. Komt langs, hij zit daar. En als de caféhouder de deuren dicht wil sluiten, dan moet hij hem eigenlijk wegschoppen. Hij wil niet gaan. <laughs> zo ernstig is het. Maar die mensen hadden geen tijd voor dit soort zaken. Absoluut niet. Alleen maar bezig met hun geloof, subhanallah. En daarom sluit ik af met de prachtige woorden van Abdul Qayyim, rahmatullahi alayhi. Mooie woorden van Blu Qayyim. Hij zegt: luister goed. Hij zegt: het verwaarlozen van de tijd, oftewel het onbenut laten van de tijd, beter gezegd, is nog erger dan de dood. Het onbenut laten van de tijd is nog erger dan de dood. Waarom? Hij zei: het onbenut laten van de tijd, daarmee heb jij je voor gezorgd dat jij je op een afstand hebt gehouden van Allah en van de van het hiernaam was. Daarmee. Heb jij jezelf afgesneden. Als ik zo mag zeggen. Dat zegt hij. Afgesneden. Van Allah. En van het hierna was. Maar. Als het gaat om de dood. Dan ben je slechts afgesneden. Van het wereldse leven. En van je naast. En met deze woorden wil ik afsluiten. Was wa la illa.